De Griekse minister van Financiën is ervan overtuigd dat zijn land en het IMF zijn in Athene om te kijken of Griekland aan zijn verplichtingen kan voldoen. In een meer in het noorden van Duitsland zijn twee Nederlandse duikers om het leven gekomen. Hun lichamen werden gewond op een diepte van 50 meter. De twee duikers waren gisteren met vier andere Nederlanders te water gegaan. Wat er daarna precies is gebeurd is onduidelijk. De twee mannen tussen 50 en 60 jaar zijn volgens de Alkmaarse Duikvereniging ervaren instructeurs. Aan de randen van Sirte staan honderden inwoners die de Libische stad willen ontvluchten. In de stad wordt hevig strijd gevoerd tussen strijders van het nieuwe bewind en Libiërs die loyaal zijn aan de verdreven leider Gaddafi. Er zou een wapenstilstand van twee dagen gelden om mensen in staat te stellen te vluchten, maar volgens inwoners van Sirte gaat het geweld onverminderd door. Op de Veluwe hebben 21 mensen een bekeuring gekregen voor het verstoren van de paartijd van herten. In deze tijd van het jaar is het verboden om na zonsondergang in het bos te komen. Maar tientallen mensen trokken zich daar niets van aan. Ze wilden vooral het burlen van de mannetjesherten horen. Het gebrul waarmee ze indruk willen maken op de vrouwtjes. Ajax, Feyenoord en FC Twente hebben allemaal punten verspeeld. Ajax verloor uit bij Groningen met 1-0. Feyenoord ging hard onderuit bij ADO Den Haag. Het werd 3-0. FC Twente tegen Excelsior werd 2-2. AZ versloeg VVV met 3-1 en behoudt de koppositie in de eredivisie. Het weer vanavond en vannacht is het helder en ontstaat er weer nevel of mist. Morgen overdag is een zonnige dag, in het noorden wel wat sluierbewolking En het wordt dan 19 graden aan zee en 23 in het binnenland. Bent u al BN'er? Nee? Meld u dan aan bij Burgernet Kennemerland. Het netwerk waarin burgers, politie en gemeente samenwerken aan veiligheid. Uw veiligheid en die van anderen in uw omgeving. Wordt de BN'er waar iedereen echt wat aan heeft.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 In de Randstad viel op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep 2 kilometer. Na een ongeluk zijn er drie rijstroken dicht. De A12 Utrecht richting Den Haag bij knooppunt Oude Rijn 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerheers. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Entertainment for you. Een lekker, glaasje, een lekker glaasje, bij de hand met een, uh, een lekkere cocktail erin. Aan het strand, de zon in de zee zien zakken. En zomerse klanken van Gloria Estevan. En welkom bij het uh, Tweede Uur Entertainment View. Het is uh, bijna tien over zes. Eet smakelijk als je nu aan het eten bent. Maar steeds hartstikke zomers weer en genieten we nog even van. Morgen zal het lekker worden, maandag wordt het weer iets meer, En vanaf dinsdag is het weer huilen met de pet op. In het tweede uur gaan we onder andere bellen met Popser Henry. Hij vertelt ons wat er is gebeurd op showbiz nieuwsgebied. En ik denk dat we onder andere ook even de, over de Voice afhalend gaan hebben. Ook legendarische oude radiofragmenten. Een item waar we elke week... Oude radiofragmenten gaan uh, terug luisteren En uh, het zijn altijd wel opmerkelijke Fragmenten met deze week Koen en Sander Die het geluid van Q Music In de maling nemen Dat is Echt een heel leuk fragment en onder andere nieuwe muziek van uh, A Silent Express, het liedje wordt ook gebruikt Tijdens de Champions League wedstrijden op NOS Nieuw van Beyoncé Die uh, volgens mij wel een andere kant is opgegaan En Michael Jackson komt er ook aan En dit is de grote dansplaat op dit moment Avicii En Levels I'm gonna go Avicii Ik vond hij helemaal niet zo oud, hij is uh, 22 jaar Svete DJ, remixer en uh, ook nog Producent, hij heeft al uh, vele Hits op zijn naam, onder My Feelings For You Bromance, I Track Street Dancer, en dit zijn nieuwe Levels, en als je ziet naar zijn agenda Op zijn site waar hij allemaal draait Onder andere San Francisco Port Arish op Haiti, Mexico Canada, Toronto Is dat dus, Las Vegas New York City, Miami en uh, onder andere Waterloo in Canada, echt te gek. Avicii en Levels hoorde je. Zometeen een oud radiofragment. Met deze week Koen en Sander. En die nemen drie, uh, het geluid van Q-Music in de maling. Je hoort het zometeen na Earth, Wind and Fire. Dit is In The Stone. vaak gezien als een beetje een beetje uh, waar je voor kan schamen. Nou vind ik helemaal niet zelfs. Het is hele goede muziek gemaakt en je hoorde... In de Stone. Legendarische radiofragmenten. Elke week behandelen we er een, waaronder Edwin Evers die hebben we al gehad met het bekende De Boertjes. En deze week hebben we een, uh, ja, wel een grappig fragment van een jaar geleden. Uh, het spel Het Geluid van Q Music. Dat is een item die ze hebben en dan hoor je een geluidje en dan zie je niks. En dan moet je raden wat voor geluid het is. Bijvoorbeeld, euh, je, hoort een, een, uh, je, je, je hoort een geluid, uh, ik zeg maar wat... Zulk, uh, zoiets. Het is natuurlijk uh, heel anders, het, uh, ik doe het gewoon met mijn mond, een beetje een idee krijg. En dan kan het bijvoorbeeld zijn een kat die door het kattenluikje gaat. Of bijvoorbeeld een wc rol die op andere wc-rollen wordt gegooid met zo uh, op zo'n uh, zo zo paal. Dat zou het kunnen zijn. En het is wel heel grappig geweest, want uh, bij Koen en Sander Show op 3FM kregen ze dus een sms van iemand uh, die, die sms voor Q-Music -Q was bedoeld. En uh, hun reageerde daar heel anders op en deden alsof ze van Q-music waren. Lachwekkend, luister mee. Waar wij uh, dagelijks bijna per minuut de sms checken. 3-3, 3-3. komen we altijd uh, antwoorden binnen. Op prijsvragen, op of aanmerkingen, uh, grapjes, al dan niet leuk. En heel af en toe komt er een smsje binnen dat niet voor ons bedoeld is. Nee. Bijvoorbeeld, lieve schat, ik ben vanavond een half uurtje later. Ga maar alvast sporten of dat soort dingen. Ja, die komen dan hier aan in de, in de mail ja. of in de smsbox. Daar doen we dan over het algemeen niks mee. Want daar kun je natuurlijk niet zo heel veel mee doen. Maar heel af en toe zit er iets bij en dat is heel grappig. We hebben het een jaar geleden ook gedaan. Ja. Want een, uh, een andere ruimte. Radio Station in Nederland, Q Music, heeft rond deze tijd een spelletje dat heet Het Geluid. Ja, wat overigens best een best goed spel is, je hoort een geluid. En de mensen moeten dan raden wat dat geluid is. Ja, heel simpel eigenlijk. Ja, is het een asbak die wordt geleegd of is het een koelkast die deur dicht slaat. En uh, nou ja, dit jaar loopt het aardig uit de klauwen. Heb ik begrepen dat mensen het gewoon maar niet kunnen raden. Dus er wordt nu ook tips meegegeven. Ja, en het ja. bedrag wat je kunt winnen wordt natuurlijk hoger en hoger. Ja, en nu hebben wij een smsje binnengekregen. Wij van de Koen en Sander Show. Die bedoeld is voor uh, Q-Music. Ja, iemand die denkt namelijk het geluid te weten. En wat is er dan leuker om als Koen en Sander gewoon eens even te doen... alsof we die van 3FM zijn, maar van Q-Music. Nou ja, zullen het maar doen? Zullen het maar gaan doen? Ja. Met Leroy? Met wie spreken wij? Met Leroy de Graaf. We zijn op zoek naar Lily. Ja, dat ben ik. Jij. Lily Of Leroy ja. moeten we dan zeggen, ja. Ja, Lilly, Leroy. Leroy, ga even op een rustige plek staan, alsjeblieft. Ja? Je spreekt met Q Music. Ja? En we zijn natuurlijk bezig, al oh, een tijdje, met het geluid. Jazeker. Ja, jij, ik ben... Wat? Ik, op het werk zijn we ermee bezig. Weet jij uh, hoeveel er momenteel in de kast zit? Ja. Um, iets van 43.000 euro. Hoeveel? 43.000 of 44.000? Het is inderdaad 43.312 euro. Nou, dat is top. Onze, dat is heel veel geld. Onze ja. vraag is, uh, Leroy, ja. wat zou jij doen als jij een bedrag van ruim 43.000 euro zou winnen? Uh, nou ik moet het sowieso delen, maar dat was de deal. Ja. Uh, wat zou ik ermee doen? Laat je fantasie de vrije loop. Wat zou jij doen met, met bijna een halve ton aan euro's? Ik zou echt dik op vakantie gaan. Wij hebben de afgelopen week, weken, heel veel inzendingen gehad. Ja. Wat het niet was, was een blik tennisballen die werd opengetrokken. Wat het ook niet was, was een stofzuigerzak die werd leeggemaakt. Ook geen setje voor bij de open haard die wordt teruggezet. Dat was het allemaal niet. Nee. Onze vraag is, Leroy, wat denk ja. jij dat het geluid van Q-Music is? Ik denk dat het geluid het vallen van een flesje frisdrank in een frisdrankautomaat is. En dan is het, wat je hoort, is ook het klepje dat weer open en dicht valt. Leroy? Ja? Zijn je collega's in de buurt? Er zijn collega's in de buurt. Zit je of sta je? Ik sta. Leroy? Dat is goed! Ja! ja! is. Maar één ding. Je had geen sms naar 3FM. Je spreekt met Koen en Sander. Dus het feest gaat niet door. Nee! Groetjes! hoi! <laughs> oh, oh, leuk. Koenus Sonne show. Koen show, daar was het dus uh, op te horen. En het is toch wel een mooi fragment. Oude radiofragmenten van deze week, volgende week meer. We gaan verder met nieuwe muziek. A Silent Express. En fuel the energy. ...oplettende luisteraar en kijken naar de Champions League... ...kan misschien weten waar dat liedje van is. De Champions League wordt namelijk... Uh, ...heb je altijd een soort van kleine samenvatting... ...met spectaculaire beelden... ...en daar wordt het nummer op gedraaid. Het is een uh, Friesbeentje. beentje. Nederlands dus. Asylum Express and Feel the Energy. Na nou, dit geluid kunnen we wel gebruiken... ...want het is namelijk bekend geworden... ...dat het de warmste... ...1 oktober ooit is... Het oude record stond, uit, uh, stond even kijken op 24,1 graden en het nieuwe record op 25,2. Tijd werd om uh, het werd om twee uur werd het gemeten en dus een stuk hoger, lekker zeg. En zo kunnen we dus ook zomers uh, laten, la, la, laten draaien, natuurlijk. Geen probleem. Jij oplaat op natuurlijk ook. Welkom 023 573 1969. Dus 023 573 1969. Zometeen, Popstar Henry. Nu eerst Tommy Brown. En dit is Funky voor Jamaica. Going down 169. Shit, zie het met Popstar Hugh. Het Showbiznieuws nieuws met Henry. Henry, goedenavond. Ja, goedenavond. En uh, luister thuis ook. Goedenavond. En uh, lekker weertje, geloof ik, daar in Zandvoort. Nu, ja. Het is heerlijk. Er stonden gewoon file uh, stond naar het strand toe. Ja, dat kan ik me me voorstellen, ja. Zeg. Ja, ah, ja, ja, ja. Ik heb gewoon wat later jullie toe moeten komen, geloof ik. Ja, <laughs> dan hadden we wel kunnen barbecueën, hè? Dan nou, we hadden we wel kunnen barbecue, maar dat maken we volgend jaar gegagadeerd. Uh, maak je allemaal goed, joh. Ja, tuurlijk. Komt helemaal goed. En over een paar weken ben ik ook weer in, uh, in Zandvoort. Het is dat zo? Ja, het weekend van de 24 ste Van, sorry? Het weekend voor de 24 ste Oké, heel leuk. 22-23. Dus de kans krijg ik een budget van jullie langs. Kom ik even, ik kom ik nou. even vanuit uh, Baden. Je bent altijd welkom. Nou, dat ben ik. Maar, dat is hartstikke goed. Helemaal top. Het shownieuws, wat is er gebeurd afgelopen week? Ja. Nou, ik heb natuurlijk uh, gelezen dat uh, met, met de hele toestand daar in Amerika, ten aanzien van, uh, van Michael Jackson, ja. dat uh, nou gesuggereerd wordt dat als ze 20 minuten eerder hadden gebeld om, uh, om Michael Jackson op een gegeven moment met hulpdiensten in te roepen, ja. dan had hij gered kunnen worden. Ja oh. oh, dat is een dure fout. Ja, een dure fout natuurlijk. Oh. Ja, die denk je van het doen we wel even zelf. Hè. En, uh, nou ja, goed, dat, dat soort dingen zijn er allemaal aan het uitzoeken daar, dus zullen we zullen het fijne nog wel een keertje van te horen. krijgen wat het allemaal precies gegaan is. Ja. Maar dat wordt natuurlijk allemaal weer vervolgd, En ik kinderen natuurlijk wel uh, een wel, uh, innemen, nemen uiteraard. Dus. Maar het laatste wordt er uiteraard er niet over gezegd. Nee, want ze zijn nu ook bezig met die rechtszaak tegen, tegen Murray, hè, de dokter van Michael Jackson. Ja, ja, ja, ja dat heeft er allemaal mee te maken, momenteel. Hè. Dat, ja. Is, uh, dus ja, die einde getrokken door... Uh, uh, door ambulancebroeders. Oké. Okay. Ja, dus, uh, ja. We wachten dus even af hoe het verder gaat ontwikkelen. Want ja. de 100 zijn is allemaal op denk ik. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ja, goed. En dan hebben we natuurlijk een gegeven moment het Soundfestival dat gaat weer spelen. Ja. Uh, de aanmeldingen die zijn, uh, vrijdagmiddag, geloof ik, zijn hier gesloten. Oké. Okay. Uh, de valgreep heeft, eh, uh, Dries nog zijn uh, liedje ingeleverd. Oh, toch? Ja, ongelooflijk. Dries ja. Roefink is niet blij van de gangen. joh. Die, komt die, blijven, die, uh, die komen overal. Tegen, hè? Ja, ja, ja, die blijft gaan. Maar ja, wel leuk, toch? Ja, ja zeker. Dus ja, er hebben, er 450 mensen hebben zich aangemeld, waaronder hij uiteraard. Um, uh, ja, ik denk dat er uh, heel veel mensen natuurlijk gedacht of, ja, goed, dat moet nog beter kunnen dan dat de 3 e daar gepresteerd hebben. Dat is helaas jammer geweest. Ja. Maar uh, ja, ik, uh, ik ben benieuwd wat eruit gaat rollen. Ja, ik ook. Nou ja, we zullen zien, toch? We wachten gewoon eens even af. Ja. Goed, en natuurlijk, ja, dan hebben we natuurlijk de gouden rijkingen waren er weer. Ja. En meneer Peter Paul Muller, namelijk een mannelijke bijrol, had hij in Gooise Vrouwen. Die heeft ook een prijs gewonnen als beste mannelijke bijrol. Oké. Die heeft hij geweigerd. En die helemaal niet van prijzen winnen. Oh. En hij heeft, de financiële voordeel wat er anders, gaat hij wel geven aan de de rijders. Oké. Okay. niet dan. Ja, ook wel. Ik snap hem ook wel hoor, want uh, misschien houdt u daar helemaal niet van. Blijkbaar niet. Ja. Goed, dat zal wel een hebben, ja. Iedereen heeft zo zijn, eigen, zijn eigenaardige dingetjes, hè. hij waarschijnlijk ook. Hè. Ja. Mike de Boer, die ken natuurlijk ook wel die stylist. De stylist, die, de, de, de kale stylist met dat mooie baardje. Precies. Die is doodsbang voor ziektes, hè, die ziek wordt hè, en voor enge ziektes. Oké. Okay. Dus ja goed, dat zijn we allemaal denk ik wel een beetje. Zou het niet zo zijn? Ja, ik denk het ook wel ja. Want je hoopt natuurlijk dat je nooit een erge ziekte krijgt. Nee precies, maar hij heeft natuurlijk ook heel veel vrienden verloren aan de aids. Oké. Zijn okay. je, dus, uh, ja, is tien jaar geleden overleden aan ernstige ziekte. ziekte. Ja, en op een gegeven moment komt het allemaal wat, wat dichterbij natuurlijk. En dan uh, beginnen we een beetje kruip te krijgen. Maar ja, één ding, we hebben natuurlijk allemaal... We gaan allemaal een keer de pijp uit, hè? Ja, vroeg of laat, we gaan er allemaal aan. Dat is keihard gezegd, maar... Uh, nou, we hopen natuurlijk zo uh, sociaal mogelijk te hebben natuurlijk voor die tijd, voor die dat het zover is. Hè? Ja. Goed, even kijken, wat doen we meer? Uh, ja, natuurlijk, de, ja, dat Nick Harren, die is ja. bestolen. Uh, die is uh, gisteren is die, uh, een soort staal op zijn hoofd uh, geslagen. Zo. Um, uh, ja, hij was op een gegeven moment onderweg naar huis voor nog, of hij was onderweg naar, naar huis na zijn optreden in uh, de Buma NL Awards. Ja. En hij hoorde een soort kretterend geluid, en voor het wist uh, die lag ik op de grond. Jeetje. En ja. is hij uh, voor de rest ernstig er, er gewond, of? Uh... Nou ja, hij had 30 euro bij zich, en, uh, en autostutels. En de autostutels hebben ze gewoon op de grond gegooid. En... Um, uh, ja, hij is, uh, hij heeft een flinke moment maar hij staat gewoon weer op het podium, hoor. Oh, oké. Okay. Dus uh, het valt allemaal gelukkig reuze mee, maar ze ja. dus worden steeds halen dit soort figuren natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, ja. we, we, we hebben het straks even op het Songfestival gehad, hè. Um, uh, het geeft mij ook weer een beetje moed, als ik hoor dat de Zwitserse van 85 wil ook meedoen aan het Songfestival het volgend jaar. Oh, leuk. Dus, uh, ja, is was echt een keertje gewonnen met, uh, in 1956, ook. dus Is de winnaar ooit van, van het liedje evenement. Patricia Pai. Nee. <laughs> Ah, baby, dat ze inderdaad niet Dus SCA heet ze. Oké. Okay. Nou ja... ja ik, ik, ik wist het ook niet, dus... Uh... Nou, is toch leuk, joh? En een keer wat anders? Ja, een keer wat anders. We zijn jaar weer op de bank, hè? Ja. Nou, top. Dus uh, geef mij weer moed. En nog even over, ik wil het nog even over gisteren hebben, de Voice of Holland, heb je gekeken? Ja, ik heb, ik heb het nog niet helemaal gezien, ik heb uiteraard er weer dingen opgezet, maar er waren weer een record aantal mensen die daar gekeken hebben. Ja, 5, 5 miljoen kijkers voor de Voice of Holland. Ja, klopt, gekke Ja, maar het vorige, vorige week was dat 3,3 miljoen, dus 3,5 miljoen kijkers, ja, onwaarschijnlijk. Ja, over. wat vind je ervan tot nu toe? Uh, ik vind er hele goede zitten. Ik heb, uh, gisteren heb ik er maar een paar gezien, dus ik ga hem straks even lekker maar makkelijk nog even nakijken. Ja. Naar de rest, maar uh, het schijnt nog even best wel goed te zijn, geloof ik. Hè. Ja, het niveau ligt erg hoog dit seizoen. Ja, ongelooflijk. Dus, uh, ja. ja, met 3,5 miljoen kijkers, uh, ik vind hem nogal wat hoor. En er doen ook gewoon uh, nou ja, BN'ers mee, hè? want uh, aflevering deed Charlie ja. Luske mee, de musicalster. En bijvoorbeeld gisteren deed het, uh, het broertje van Lisa Loewis mee, zij is uh, oud van x factor ja precies. Ja. En zien, het blijft allemaal een beetje dicht bij huis en je ja. moet natuurlijk ook reëel zijn. Nederland is natuurlijk klein. Ja. Dus het is eigenlijk ook heel logisch dat je dan begint, toch wel in herhaling valt op mensen die A kennen, BN'ers. Ja. Dus uh, ik denk ik volgend jaar ook wel weer mee ga doen. Nou, dat zou toch leuk zijn. Wie weet wordt er nog wat. <laughs> you never know. Hè? <laughs> Goed, maar dat komen jullie allemaal voorzellige ja dat zullen, we allemaal, dat zullen we allemaal zien. Ja, dat wil ik zeker weten. Even kijken, we hebben nog, ja, ik heb één uh, dingetje voor jullie. Uh, Rihanna die uh, speelde of moest zingen op een in, in Belfast. Ja. Uh, Zonder 7000 fans maar op te wachten. Oké. Okay. Uh, die heeft haar fans zomaar 90 minuten lang laten wachten tot ze eigenlijk een keertje de buur nog kwam. Jeetje, 90 minuten, anderhalf uur lang. Anderhalf uur lang, als Staar je dan, daar dan. En je, uh, je zit te wachten tot, tot je jouw favoriet op een gegeven moment uh, kan optreden. En dan anderhalf uur de mensen laten wachten. Ik vind het, ik vind het erg. Uh, uh, ah, zo ja, zo ja. hier, ja, nou is sowieso de laatste tijd al, al raar bezig met allemaal. Dan wordt ze weer naakt gefotografeerd met, uh, uh, na een videoclip ja. of zo. Of ze heeft weer een relatie met een, uh, met een Amerikaanse bokser. Het gaat echt alle kanten op met haar. Ja, dat is ongelooflijk. Maar nou, ik ga wel graag er weer meer van horen. Ja. Goed, ja, dan heb ik nog het laatste nieuws. Mijn, uh, mijn nieuwste single, die komt uh, zeven oktober komt je uit. Oké. Dus okay. ik hebben, zal ik jullie daar goed sturen. Ja, stuur maar op. Ja, wellicht kunnen we er volgende week even over bouwen. Nou, helemaal goed. Nou, stuur op. En dan, uh, nou, dan gaan we kijken en dan gaan we. Om luisteren natuurlijk. Oké, okay, perfect. Helemaal gek, ik, helemaal gek. Ik zorg dat je zo snel mogelijk bij komt en dan... Uh, nou, ik hoop dat hij bevalt. Ja, nou, ik ben benieuwd. Best wel lukken, denk ik. Ja, dat komt goed. Ja. Nou, Henry, heel fijn weekend. Ja, jullie natuurlijk ook daar in Zandvoort. Ik denk dat het daar uh, natuurlijk een geweldige, geweldig weer is geweest. Uh, morgen weer het een geweldige dag en maandag wordt het wat minder. En er gaat langzaam helaas wat af, maar uh, wel weer een paar geweldige weken achter. Ja, dat sowieso. We gaan weer richting de winter toe en het wordt weer ook weer knus in huis. Ja, Jazeker. Maar. En, uh, morgen is wel lekker de zon laten bakken. En, uh, lekker genieten, lekker de barbecue. Op. Helemaal goed. Henry, fijn weekend. Jullie ook wel Les thuis natuurlijk ook allemaal weer. Toi toi toi. En uh, graag tot volgende week weer. Oké, okay, tot uh, volgende week. Met een nieuwe single. Helemaal top. Hoi. jullie. Hoi De nieuwe van Beyoncé en die heet Love on Tap en dat doet me een beetje denken aan uh, jaren 70, een uh, beetje disco-achtig. Nieuwe van Beyoncé dus Love on Tap. Dit doet ook denken aan jaren 60 soul. Het is het niet. Het is maar twee jaar oud. Dit is Lee Fields. Wat is dit goed, zeg. En het nummer is... Het kan je niet ontgaan. Het nummer heet... Ladies. En zo eindigen we deze... Entertainment View voor 1 oktober 2011. Volgende week zijn we er weer. En morgen, zondag in Kerenmerland... Ben ik ook weer vanaf 2 tot 5... En zometeen De herhaling van de Euro Breakdown. Gisteren werd het uitgezonden en vandaag... De herhaling Zometeen. Heel fijn weekend, tot morgen en als je vanavond uitgaat, veel plezier!